Ja, dit is een geluid van. Nog, nog, nog. <een beetje te lachen>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 De, enige echte IT. Revolutie. En je vlangjes maken op een avond naar de plek. Durf jij, durf jij. Sex en drugs Seks E.T.T.C. Terugvalval. en and Seks sex Keep your silly ways, throw them out the window. The of your ways, ET jolly bad if all you ever do is business you don't done sex and, drugs and De regen komt met bakken uit de hemel en er zijn nogal wat mensen die allemaal tegelijk vakantie krijgen. Dan zou je misschien denken dat je je vertrek een dagje uitstelt, maar nee, midden Nederland ging vandaag massaal op vakantie. maar voorlopig ligt hij opgerold te slapen. Goedemorgen, godverdomme. Goedemorgen. Vandaag is dag 2 van wat mijn nieuwe leven zou zijn. Ik heb de lichten uitgelaten. Het is buiten nog donker en koud. Teletext zegt dat het niet warmer wordt dan 5 graden. Binnen is het nog warm en donker. Ik werd wakker met een slecht gevoel. Ik probeerde me eerst te herinneren waarom dit er was. Ik was het heel even vergeten. De regen komt met bakken uit de hemel. Ik moet naar het werk. Ik wist het weer. Mijn gedachten moeten stoppen. Het enige wat ik wilde. Mijn gedachten moeten stoppen. Tijd om te gaan. ...iets anders aan mijn hoofd. Mijn gedachten moeten steken. De regen komt met bakken uit de hemel... Op de A27 tussen Utrecht en Breda heb je veel geduld nodig. We komen straks de file in, heb ik gehoord. Ik dacht even bij Utrecht richting uh, Galken. Samen voor het eerst in de file en richting een eentje verderop richting Breda weer. Ja, dat zou te horen op de We hebben samen genoeg, maar ja, hè? we gaan gewoon door. We hebben deze tijd gekozen omdat uh, we dachten dat het uh, dan rustig zou zijn. Uh, Als je later weggaat, dan is het nog drukker waarschijnlijk. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. Je bent zo lekker bezig. De nachtwacht slaapt met de ogen, ogen, ogen og Hello there. And welcome to a place where things aren't always as they seem. Explore this world De well. De Nacht! Zo zijn dat het is, de regen komt met bakken uit de hemel en cijfer 8 wacht.com. The music you're hearing now could be coming from any one of three sources. Yes, from one compact unit. You can make beautiful music in three different ways. This really is a most versatile combination. This really is a most versatile combination. This really is a most versatile combination. Hi, five. Just what does it all mean? A stereo cassette tape recorder and player. Giving recording and playback on the standard compact cassette, cassette. Record, rewind, fast forward. Play, stop-eject, the radio is really with it, too. Four-band AM FM radio with stereo decoder and automatic frequency control. And it's the same story of excellence in the record player section. The three-speed record deck with automatic or manual play. De politieke Britse elektronische leading British electronics and electrical heeft een power amplifier. Deze handel 15 watt van de speech en music output on Ik maakte uh, kennis met LSE toen ik op de. Uh,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 En je probeert ze nu in een poëtische stemming te brengen. Maar het is heel leuk als de hele dag natuurlijk heel, heel poëtisch verloopt, ja. Nachtwacht is without thinking today. Nachtwacht is without thinking today. Nachtwacht is without thinking today. Ik vlucht in de woorden, ik vlucht in mijn werk, ik vlucht in mijn liefde, ik vlucht in de studie, ik vlucht in gezelschap, ik vlucht in de poëzie, ik vlucht in de vluchtpogingen, ik vlucht in het duister van de nacht, ik vlucht in de Libanese hash, ik vlucht in mijn vrienden, ik vlucht in het niets doen, ik vlucht in het niks liekende, ik vlucht in de toekomst, ik vlucht, ik vlucht, ik vlucht, ik vlucht, ik vlucht in de wereld gekapt, poging anderhalf miljoen domino'steen omverwerpen, ik vlucht in de poëzie, ik vlucht in de vluchtpogingen, ik vlucht in het duister van de nacht, ik vlucht in mezelf, ik vlucht naar voor, ik vlucht naar binnen, ik vlucht nergans he Enjoying in a pure and amazing way. Ik vlucht in het duister van de nacht, ik vlucht in mijn netvlies, ik vlucht in de herinnering. Ik vlucht in de kantlijn van de 26e regen. Ik vlucht in mijn linker, rechter, rechts en helften. Ik vlucht in mijn vingersluchtheid, ik vlucht voor jou, ik vlucht voor allerlei meningen. Ik vlucht in de poëzie, ik vlucht in de vluchtpogingen. Ik vlucht in het duister van de nacht. Ik vlucht in mijn liefde, ik vlucht in de studie, ik vlucht in gezelschap. <laughs> Wat is het doel van uw leven? Ja, daar heb ik geen tijd voor. Ik vlucht voor de vrede, ik vlucht voor de luidkeelse dubbelganger die mijn strottenhoofd bewoont. Ik vlucht niet langer, ik vlucht in de overglaven. Ik vlucht in het moment, ik vervluchtig, ik vlieg. Vlieg, vlieg, vlieg, vlieg. Hope today Work too hard Get home late zegt was fijn bedankt tot zien. In de manen schijnt, de, nacht. In de manen schijnt, Als hij zegt, was fijn bedankt tot zien. Kom ik op het trapje naar het raam kook zijn, maar je raadt het niet, maar je raadt het niet. Zo doet de vogel en zo doet de vis. Zo doet de duizend duizendpoot die schoenenpoetser is en dat is één... Oh, <84 Shamu> NACHT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 We have an obscure peasant saying in my country, dead men tell no tales. Due to some violent content, parental discretion is advised. Van wel eens horen lezen of houd je meer van Slauer of ik heb hier poëtisch heel wat meegemaakt ik zag mijn vriend Remco Kampert hier huilen hoera hoera hoera Ewald wat van vucht vroeg in een stoel en Louis Lehman weet zich aan de bloems vast men zal het voorlopig met mij moeten maken en de free jazz de real jazz de live jazz van Shehiriza ik weet het mooi gemaakt maar mijn kind schreeuwt van woede. Ik ken meer waarheden dan koeien. Maar mensen sterven van honger. Ik weet het nog net niet zo mooi gemaakt. Geluid, G-E-L-U-I-D Genoeg, G-O-E-G Gelaat, G-E-E-N-L-A-A -A. Yes. Graven, G-R-A-V-E-N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 Goeg o e g Hier -E zomerslang Heb ik gewacht ik was te bang b b b b hoort ja. Dat is net te laat, de bonusletter. Nu gaan we echt naar Rinzen. Sukkel. S-U-K-K-E-L Nou, dat valt best wel mee, Rinzen. De Nacht Een wonderwandelaar. Beschrijf de wereld, volgens jou en steeds blijf je merken Dat de rol die erin is weggelegd Een droom is die leeft, want jij bent echt een iets en iemand, blijf je merken, komt zo tot stand door aan jezelf te werken en blijven leren. Vooral onthouden om altijd van jezelf te houden. Nachthoog, nachthoog, Yo, listen up, Here's the Nee, dit is een uh, samenvloeien van uh, yin en yang, van uh, verwachte harmonie. Het is interessant omdat... Er is geen weg naar de vrede. Vrede is de weg. En als je dat eenmaal gevonden hebt, dan kun je om kleine dingen, want je blijft mens. Maar uiteindelijk is er aan boord peace of mind, gemoedsrust gevonden te hebben. Ik denk ook dat uh, je zult sterven zoals je leeft. En ik denk dat het hele leven... Mijn eerste gedicht heet in notabene afrekening. Het is alsof alles wat je doet een, een afrekening is met... Uh, uh, doe je het wel goed genoeg en maak je waar wat... wat maar je, je zegt, het is af, het is af, het is af, het is af Peace of Mind je moet rust gevonden hebben